7 uur. Het NOS journaal. Anno Duivener de Wit. Honderden overheidswebsites niet meer betrouwbaar. Storm Lee halveert olieproductie in Golf van Mexico. En oranje verslaat San Marino met dubbele cijfers. De betrouwbaarheid van honderden overheidswebsites is niet te garanderen. Dat heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken vannacht gezegd op een persconferentie.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 In delen van Louisiana en Mississippi regent het nu al. De gouverneurs van die staten hebben de noodtoestand uitgeroepen. Een week geleden werd de oostkust van Amerika getroffen door de orkaan Irene... die meer dan 40 levens eiste. 900.000 huishoudens in de VS zitten nog zonder stroom. De Libische hoofdstad Tripoli kampt met watertekorten... maar de situatie is niet kritiek. Dat zeggen hulpverleners van de Verenigde Naties...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 Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn. De autoriteiten in Syrië zeggen dat het transportvliegtuig... twee keer had geprobeerd om te landen voordat het van de radar verdween. In Australië zijn vier hardlopers zwaar gewond geraakt... toen ze plotseling in een bosbrand terechtkwamen. De twee mannen en twee vrouwen deden mee aan een zogenoemde ultramarathon... een meerdaagse race over 100 kilometer. Ze liepen door een kloof toen ze door de vlammen werden verrast. De gewonden zijn met vliegtuigjes naar verschillende ziekenhuizen gebracht... De Australische ultramarathon werd na het incident afgelast. Het Nederlands elftal heeft zich zo goed als zeker geplaatst... voor het EK voetbal volgend jaar in Polen en Oekraïne. Oranje won in Eindhoven met 11-0 van San Marino... de grootste interlandzege ooit van het Nederlands elftal. Bondscoach van Marwijk sprak van een mooie oefenwedstrijd... met schitterende combinaties en doelpunten. In dezelfde pool eindigde Hongarije-Zweden in 2-1... en Finland-Moldavië werd 4-1...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 ANWB Verkeersinformatie op de, N, de N271 Venlo Nijmegen is tussen Milsbeek en Mook in beide richtingen dicht als gevolg van een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. Hoger opgeleide dating, nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 3 september. De overwinning van 11-0 op San Marino gaat de recordboeken in. Nog nooit wordt het Nederlands elftal met dubbele cijfers. Het olieembargo is een feit, is tegen Syrië. Maar het valt ook makkelijk te omzeilen. We spreken zo dadelijk een handelaar. Snelwegschutter blijft de gemoederen bezighouden. Want als de schutter niet bestaat, hoe sneuvelen dan al die autoruiten... in de buurt van Rotterdam? Dit weekend staan twee beslissende loodzware bergetappes op het menu in de Huelta de Ronde van Spanje. Marco Mollema heeft nog steeds goede kans om winnend uit de strijd te komen. We spreken zo de ontdekker van dit wielertalent. Maar eerst de hackers en de sites van de overheid. Als je het internetadres van een overheidssite intikt... weet je niet zeker of je ook daadwerkelijk veilig op die site belandt. Afgelopen dagen werd wel duidelijk dat het bedrijf... dat die garantie moet geven is gehackt. En dat heeft gevolgen voor honderden overheidssites. Ze gaan niet op zwart, maar er komt wel een waarschuwing op je scherm. Na spoedoverleg gaf minister Donner vannacht een toelichting. Als je naar een overheidssite gaat, ga je ervan uit... dat je op de site komt waar je denkt dat je komt...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 mogelijk dat het gecompromitteerd is. Wat voor gevolgen kan het hebben voor de mensen die ingelogd hebben... de afgelopen dagen op zo'n overheidssite, die misschien wel niet veilig is? Mocht het voorkomen dat men inderdaad uh, gekomen is bij een site die niet de echte was... dan kan er daar gebruik gemaakt worden van de gegevens die uh, men gebruikt, het inlognummer, de naam... en op die wijze kan men toegang krijgen... tot de gegevens van die persoon op de echte stap. Het is ingewikkeld en technisch, dus toch nog even de vraag. Stel me voor dat ik heb ingelogd op een overheidssite. Kunnen dan gegevens van mij, persoonlijke gegevens van mij... bij mensen terechtgekomen zijn die daar geen recht op hebben? Nee, als u ingelogd hebt op een overheidssite, niet. Maar u kunt gedacht hebben dat u op een overheidssite kwam... die dat niet was... Dat is de kans die er heeft bestaan. Hoe erg is dat? Dat is zeer ernstig. Omdat daarmee het, de, de betrouwbaarheid van het verkeer eh, gecompromitteerd wordt. Vervolgens natuurlijk word je nu geconfronteerd met... als het hier gebeurt, dan kan het in de toekomst ook weer gebeuren. En komt de vraag aan de orde. En hoe kan ik dat in de toekomst voorkomen? En hoe kunt u dat in de toekomst voorkomen? We zijn vanavond vooral bezig geweest... hoe kan ik de schade hiervan indammen... De vraag van hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen... is dan een volgende vraag die aan de orde komt. Daar hebben we nu nog even niet primaire tijd mee gedaan. Dus het hele weekend duikt in de digitechniek? Uh, ik denk dat we dit weekend ook vooral kijken... hoe kunnen we zo snel mogelijk zorgen dat dit probleem verdwijnt zonder dat het veel overlast oplevert voor gebruikers van de overheidssite. In ieder geval zegt de minister het vertrouwen op in het bedrijf... dat voor die veiligheid moest zorgen. Meer informatie staat overigens op de site van de overheid zelf. We hopen dat die niet gehackt is. www.rijksoverheid.nl U kunt natuurlijk ook toe naar de site van de NOS, nos.nl. En na acht uur spreken we met een beveiligingsdeskundige... over hoe dit probleem is ontstaan en hoe het kan worden opgelost. De EK kwalificatiewedstrijd van het Nederlands Elftal tegen San Marino... gisteravond eindigt in een recordoverwinning. Het werd maar liefst 11-0. Het is de eerste overwinning met dubbele cijfers voor Nederland ooit. Bert Maaldering nu in gesprek met de bondscoach Bert van Marwijk. Er zijn wedstrijden tegen kleine landen die je snel vergeet. Deze nooit meer, hè? Ik heb net gehoord dat het de eerste keer is, deze scoren. Ja, dan vergeet je het ook niet zo snel. Ja, want, uh, meestal zat Nederland een beetje te prutsen met dit soort tegenstanders. Nu bij Vlagen ook wel, maar wat een uitslag... Nou, bij vlagen, ik vond eigenlijk alleen het laatste kwartier van de eerste helft. Maar uh, de rest hebben we uh, eigenlijk zoals ik het graag wilde ook. Kijk, dat dit team kan op verschillende manieren nog groeien. En een van de manieren is ook het mentale gedeelte. Uh, dat, tegen zo'n tegenstander, als je het dan op kunt brengen om op dezelfde manier te spelen... met dezelfde agressie en gretigheid en discipline en motivatie... Ja, dan ben je weer een stukje verder. En ik denk dat ze dat hebben laten zien tot het laatste toe. Ja, want dan zit er toch maar weer steeds vooruitgang in. Hè? Ik bedoel, of het nou eerst of de FIFA-ranglijst is... of dit uh, soort wedstrijden die je dan uh, met een recordscore wint. Ja, maar daar gaat het ook om. Dat zeg ik net. Dit team heeft nog groeimogelijkheden. mogelijkheden. Onder andere dit. Dus dit was een belangrijk moment voor mij ook. Uh, en dat heb ik maandagmorgen bij Binnenkomst al gelijk gezegd. En is ook, dat is ook een heel proces hoor. Want als je, je weet dat als je een makkelijke klus hebt... Ja, dan, dan ben je wat nonchalanter. En als je een moeilijke klus hebt, dan ben, je van, van, dan ben je sowieso al geconcentreerder. En het is namelijk de kunst om dat ook nu te doen. En op het moment dat je dat signaleert, dan ben je eigenlijk al te laat. En daar zijn we al heel lang mee bezig. Om hun duidelijk te maken dat, ja goed, als je, hier, als je die stap kunt zetten... Ja, dan, dan kom je verder als team. Maar je moet ook alles in het juiste perspectief zien. Want ik begrijp ook wel dat het een hele zwakke tegenstander is... En de volgende wedstrijd is weer ongelooflijk belangrijk tegen Finland. Ja, nog vier punten en dan uh, zijn we er. Ja, nou ja, goed. Als we die wedstrijd in Finland zouden winnen, dan, uh, dan zijn we uh, er bijna. Trainer weet vaak de dompen te maken. Weet jij ze allemaal? Volgens mij heeft Rob in de vier gemaakt. Wesley twee, Klaas twee, John één, ja, ja. Ginny één ja, zeker. en Dirk. Ja, Voorgezegd? Niet Voorgezegd. Dankjewel. Gefeliciteerd. Okay. Hij wist het toch uiteindelijk allemaal, Bert van Marwijk. De uitbraak van de Klepsila-bacterie in het Rotterdamse Maastadziekenhuis... heeft ook een flinke financiële nasleep. Het ziekenhuis is miljoenen kwijt aan de afhandeling van claims... en derft inkomsten omdat er minder patiënten komen. Interimbestuurder Peter Weda zei dat er bezuinigd moet worden... en hij sluit ontslagen niet uit. Joop Veld is bestuurder bij CNV Publieke Zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u dat verwacht? Uh, nee, dat had ik niet verwacht. Uh, wel verwacht dat er, een, uh, uh, dat er schade zou zijn. Maar uh, om nu al over ontslagen te praten, dat, uh, dat is, uh, is helemaal niet, uh, niet verstandig. Waarom is dat niet verstandig? Nou, uh, nog geen twee weken geleden is, er een, uh, is de oud-bestuursvoorzitter uh, vertrokken en die heeft uh, bijna een, uh, een kwart miljoen meegekregen. Dus uh, het lijkt me dat, uh, dat er nog wel wat geld in kas is. Uh, het lijkt me ook niet slim, want uh, eigenlijk is het, uh, het Maastad ziekenhuis uh, aan het groeien. En, uh, ja, na deze... Wat zegt u nou? Het Maasstad ziekenhuis aan het groeien? Ik begreep gisteren uit het rapport juist dat er 20% van de patiënten... in andere ziekenhuizen op dit moment uh, zijn heil zoekt. Ja, en dat is van de, laatste, van de laatste maanden. Maar daarvoor uh, zat het Maasstad natuurlijk in een, in een groeiscenario... En dat zouden ze eigenlijk ook gewoon voort moeten zetten. En maar ja, er is wel wat gebeurd. Er is wel wat gebeurd. En er moet dus ook, ook zeker weer de rust en het vertrouwen moet terugkomen in het ziekenhuis. En daar heb je goede mensen voor nodig. En die, die moet je niet, niet wegsturen. Die heb je straks juist hard weer nodig. Maar ja, er is ook een schadepost van 8 miljoen. Er is een schadepost van 8 miljoen, ja. Maar ja, het is wel een ziekenhuis met een, met een begroting van, van 285 miljoen. Ja, en eigenlijk zegt u, dat moet je dus niet afwintelen op het, op het personeel. Maar waar moet nee. je het dan vandaan halen? Euh, ja, ik denk dat er heel kritisch gekeken moet worden naar, uh, naar wat er allemaal op de begroting staat. Maar om nou aan je, je belangrijkste uh, uh, productiemiddel zeg maar, uh, te gaan sleutelen, dat lijkt me niet handig. Eد, heeft u trouwens... De... Ja, wat wou u zeggen? Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat wij als, als CNV Publieke Zaak samen met de andere vakbonden ook gewoon een sociaal plan hebben bij het Maastad ziekenhuis. Waarin staat dat er geen, sociale, dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Nou, heeft u trouwens dan contact al gehad met, met de bestuurders, met de interim bestuurder, meneer Weda? Nee, nee, deze meneer die gaat eerst via de pers uh, blijkbaar uh, de, de mensen te woord staan. Dat, dat, dat, klinkt, dat klinkt een ja. beetje cynisch van u. U bent, ja, nou, u bent ik daar ook, niet blij ik ben, mee? Ik, nee, ik ben heel boos. U bent heel boos. Ja. Maar u heeft wel gevraagd, want uiteindelijk uh, moet je met elkaar natuurlijk uh, gaan praten erover. U heeft wel een gesprek gevraagd? Uh, ik zal uh, uh, begin volgende week meteen uh, contact opnemen met het uh, Maasstadziekenhuis. ziekenhuis. Ik denk dat mijn boosheid dan een beetje gezakt is... en dat het uh, beter is om dan het uh, gesprek te voeren. Dan krijgen we weer een, een normaal gesprek. Meneer Veld, ja. Ja. maar de, de reactie is helder hoor. Joop Veld, dank u wel. Graag gedaan. Hoe effectief is het olieembargo tegen Syrië? Dat doen we zo. Het is rustig op de weg op de N271, Venlo richting Nijmegen, is de weg in beide richtingen naar Mokerplas afgesloten en uh, ook de weg naar Kuik. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Verder moeten we in het hele land rekening houden met mist. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Terwijl het oosten van de Verenigde Staten de schade opneemt van orkaan Irene, Irene, maken de Staten aan de Golf van Mexico zich op voor de tropische storm Lee. In New Orleans is de noodtoestand afge afgekondigd. De burgemeester legt uit. Uit hoe de stad zich voorbereidt. Well first of all of course we've been through this many times and um we've learned a lot from Katrina from Rita from Ike from Gustav and so the first thing is to get in full operational mode. We have very specific protocols that we follow. Uh, Storm gates are being closed, sandbags are being filled. We hebben veel geleerd van andere orkanen als Katrina, Ike en Gustav. We zijn op volle kracht bezig. Waterkeringen gaan dicht, zandzakken worden gev gevuld en we staan constant in communicatie met elkaar. The citizens are being advised so that they can again prepare themselves uh, in the event that this turns into something else. You saw with some of the storms in the Northeast that in some instances it was a water event, some it was a flood event, uh, for some it was an electrical event. So we have to prepare for all of those. Je zag bij de storm aan de oostkust dat er op sommige plekken wateroverlast was... en bij andere elektriciteitsproblemen. We moeten op alles voorbereid zijn, al dus de burgemeester. We praten verder over met onze correspondent in Amerika in Washington, Wessel de Jong. Wessel, uh, waarom heeft die burgemeester eigenlijk de noodtoestand uitgeroepen? Die burgemeester van New Orleans die heeft een beetje vals gespeeld eigenlijk. Van de week was er een hele grote brand uitgebroken in New Orleans. Toen heeft hij die noodtoestand al uitgeroepen. En die heeft hij nu voor het gemak gewoon verlengd. En dat betekent dat de politie allerlei volmachten heeft. Dat uh, mocht het nodig zijn dat allerlei mensen verplicht geëvacueerd kunnen worden. Is nu dus nog niet nodig. Mensen moeten nu vooral passende maatregelen nemen om zichzelf in veiligheid te brengen. Wat zoveel betekent als uh, haal je tuinmeubels binnen, zet je ramen vast. Parkeer je auto niet onder een boom. Uh, overigens, er zijn al wel mensen geëvacueerd. Maar dan gaat het om het personeel van de booreilanden voor de kust bij New Orleans in de Golf van Mexico. Nou, uit die Golf van Mexico komt zo'n beetje 27% van de Amerikaanse olie komt daar vandaan. Dus je begrijpt, de economische schade nu van, uh, van Storm Lee is, er al wel, is al wel voelbaar. Maar goed, er wordt geen schade aan de installaties zelf verwacht. Zoals bijvoorbeeld in de tijd uh, bij Gustave in 2008 toen ongeveer de oliepijpleidingen als uh, spaghetti door de lucht gingen. Ja, de grote vraag is natuurlijk, houden de dijken het? Zijn de dijken stevig genoeg? Nou, sindsdien is er natuurlijk toch wel wat gedaan. Bleek, uh, bleek in de tijd bij Katrina dat er allerlei constructiefouten in die dammen en die dijken zaten. Nou, die zijn ontdekt en die fouten zijn hersteld. Even groot probleem was toen dat de, de wetlands, de, de, de uiterwaarden voor New Orleans... dat die eigenlijk zo'n beetje verdwenen zijn. Die zijn weggehaald voor de scheepvaart. Nou, die zijn natuurlijk niet weer zo 1, 2, 3 hersteld. Want die wetlands, die beschermde New Orleans altijd, uh, altijd in het verleden tegen die hurricanes, dus die wetlands, die zijn er niet meer. Maar goed, dat realiseren ze zich nu dat die hersteld moeten worden. Maar daarmee zijn ze nog niet terug natuurlijk. Dus het risico, de risico de onveiligheid is er in principe nog altijd. Ja, maar ik hoor jou wel praten over een tropische storm en je hebt het niet over een orkaan. Nee, nee. Het National Hurricane Center heeft hem al wat uh, afgewaardeerd, zeg maar. Het is een, stro een tropische stroom geworden, inderdaad. Met snelheden van 75 kilometer uh, per uur. Nou, die kan je bij ons op het uh, strand kan je die ook aantreffen. En wat ze hier zeggen. It isn't a big story, but it is a wet story. Dus waar ze nu vooral bang voor zijn, is dat Lee. Uh, dat al het water dat hij met zich mee gaat brengen. En punt is ook met, uh, met Lee. Hij beweegt zich heel langzaam. Dus hij krijgt de kans echt om een heleboel water daar over die, uh, over die staten daar uit te brengen keeperen. We hebben natuurlijk afgelopen week hebben we dat met gezien met Irene. Iedereen zat te wachten op hele harde wind. Maar het grootste probleem bleek uiteindelijk natuurlijk het, het water te zijn. Staten als New Jersey en Vermont, daar zo in de buurt van New York, die, die, die, die kampen nog eigenlijk allemaal steeds met die ernstige wateroverlast. Heeft toch al met al toen toch van de week heeft dat zo'n beetje 40 doden opgeleverd. En dat hebben ze natuurlijk hier nu in die staten aan de Golf van Mexico, hebben ze dat ook allemaal in hun hoofd, wat er, wat er met Irene is gebeurd. Vandaar dat ook de Gouverneurs van Louisiana en Mississippi hebben ook de noodtoestand afgekondigd. Dus ze zijn wel ergens op voorbereid dit weekend in het zuiden van de Verenigde Staten. Ik vind het wel een hele mooie uitdrukking. Het is geen groot verhaal, maar het is meer een nat verhaal. Wessel de Jong was dat vanuit Washington. Het is alweer zeven jaar geleden dat de Russische militairen nummer 1 binnen in Beslaan vielen. Na 52 uur kwam er daar een eind aan een gijzeling van ruim 1100 mensen. 334 mensen kwamen om het leven. Onder de doden waren 186 kinderen. De eerste schooldag in Rusland is altijd een feest. Na drie lange maanden zomervakantie is het dan eindelijk weer zover. Meisjes met strikken in hun haar en jongens met bloemen voor de juf... lopen aan de hand van hun moeder naar school. Zo ging het ook in Beslan, in het zuiden van Rusland, zeven jaar geleden. Maar het feest was na een kwartier voorbij. Goedenavond. Een terreurgolf in Rusland. Het lot van honderden Russische kinderen, ouders en leraren ligt in handen van Tsjetjeense terroristen. Een gijzelingsdrama dat zich afspeelt op een school in Beslan. Om kwart over negen drongen terroristen school nummer 1 binnen en namen 1127 gijzelaars. Ouders, grootouders, leraren, kinderen. Pas aan het eind van de middag is er contact gelegd met de terroristen. Waarover wordt gesproken is onbekend. De school wordt omsingeld door Russische militairen. Ook staan er honderden ouders die al de hele dag wachten... en niet weten wat er met hun kinderen gaat gebeuren. De gijzelnemers wilden dat de Russen zich terug zouden trekken... uit het nabijgelegen Tsjetsjenië, Een eis waar de overheid absoluut niet aan toe wilde geven. Met terroristen wordt niet onderhandeld, zo luidt ook hier het devies. Na nou, Moeizame gesprekken met de terroristen zijn vanmiddag zo'n 30 vrouwen en kinderen vrijgelaten. Een eerste succes noemen de onderhandelaars het. President Poetin zegt dat er alles aan gedaan wordt om een bloedbad te voorkomen. 3 september om 8 over 3 begon de bestorming van de school door speciale troepen. NOS Wat vooraf werd gevreesd, werd vandaag bewaarheid. De gijzeling van honderden kinderen en volwassenen in het zuiden van Rusland... is op een dramatische en uiterst gewelddadige manier beëindigd. De getallen zijn droog. 334 mensen overleefden het niet. Onder hen 186 kinderen. Alikova, Archiega, Aslan. Maar voor de ouders zijn het hun kinderen die stierven. Voor de kinderen hun broertjes en zusjes. Ik heb het gevoel alsof het gisteren was, zegt deze vrouw op de herdenking in Beslan. En alsof deze zeven jaar er niet geweest zijn. Haar buurvrouw wijst. Hier stierf mijn schoondochter Galina. Ze was samen met haar dochtertje, mijn jongste kleindochter. Die heeft vier operaties gehad en het gaat nu goed met haar. Maar haar moeder is ze kwijt. En een jong meisje dat erbij was destijds zegt, ik zat vast in de school met mijn moeder, mijn broer en mijn zus. Mijn moeder en ik zijn met ons tweeën overgebleven. Wat er over is van de school is nu een monument. Aan de zwart geblakerde muren hangen 331 foto's van de doden. In de vensterbanken knuffels en speelgoedautootjes. Oh, maar wat het meeste opvalt, zijn de waterflessen die hier staan, honderden, tot aan de rand toegevuld. De gijzelaars mochten van de terroristen dagenlang niets eten of drinken. En het ergste was de dorst. Vandaar het refrein van dit lied. Mama, очень хочется жить. Mama, очень хочется жить. Mama, betekent het, ik wil zo graag drinken. Mama, ik wil zo graag leven. Mama, очень хочется so Mama, course, so Mama, <many> De bijdrage was van onze correspondent Kisia Hekster... die destijds ook het verslag op de radio deed. De landen van de Europese Unie zijn het gisteren eens geworden... over een olieembargo tegen Syrië. Doordat het land geen olie kan verkopen... zou het regime in het hart worden geraakt. Dat is althans de hoop, dat is de verwachting. Patrick Kulsen is van P.E.K. International... en adviseert grote spelers op de oliemarkt. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Gaat dat ook op die uh, vliegen? Gaat die boycot door de Europese Unie Syrië in het hart treffen? Nou, ik denk dat het vooral een uh, symbolische actie is... om uh, de opstandelingen een hart onder de riem te steken. En waarom een symbolische actie? Is het eenvoudig om, om zeilen? Um, het gaat nu om een EU-embargo. En de VS heeft al eerder een uh, embargo afgekondigd. Um, ja, Weliswaar... Uh, gaat nu ongeveer 95% van uh, de ruwe olie naar, uh, naar de Europese Unie. Maar ja, omdat het geen VN-embargo uh, is, zullen andere landen zoals China of India uh, best wel bereid zijn om, uh, om die olie af te nemen. Ja, maar er wordt dan van gezegd: van ja, maar we hebben ook regels getroffen voor het verzekeren van die olie. En daardoor zijn we er vrij zeker van, de politiek zegt dat, dat er geen, uh, geen handel wordt gedreven met Syrië. Ja, ja, ja. Nou, dat denk ik dat het uh, wel. Ja. Hoe, hoe zit het dan? Want, want hoe kan je wel handel drijven dan? Nou ja, als bijvoorbeeld een Chinese oliemaatschappij uh, uh, besluit om die olie af te nemen, ja, dan, dan zullen ze dat gewoon doen. Ja. Ik begrijp ook, dat, dat dat zei iemand gisteravond op het journaal, dat je uh, de, de, de, iets kan doen met de olie. Je kan hem lichter maken, waardoor hij niet meer herkenbaar is als zijn de olie uit Syrië. Hoe zit dat? Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Je kan het vermengen met andere olie. Ja, en dan kan je het echt niet meer herkennen? Nee, nee, zeker niet. Nee, er staat niet uh, een plaatje op of zoiets. Uh, dat komt uit Syrië. Nee, nee, nee dat, olie heeft ook niet een bepaald soort DNA? Nee, het, het is een mengsel van allerlei soorten uh, ja, chemische stoffen. Ja. Want, want, want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, Syrië uh, uh, heeft olie, dat komt uit de grond. Dat komt uiteindelijk in zo'n schip terecht. En dan, wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt het vervoerd eigenlijk naar de plek uh, waar, uh, waar het het meeste opbrengt. En dat kan onderweg nog een paar keer van eigenaar verwisselen? Ja, zeker. Ja, zo, moet ik, ja, zo moet ik het me, me voorstellen. Maar ja. goed, dit werkt dus niet, zegt u. Uh, en uh, je kan er dus onderuit. Wat werkt, wat werkt wel dan? Het zou beter zijn als uh, een embargo zou worden afgekondigd uh, onder uh, ja, de vlag van de VN. Dan zou uh, ja, in principe zou iedereen dan meedoen. En dan wordt het gewoon heel moeilijk om, uh, om, um, om dat te omzeilen. Ja. En heeft deze boycott nog eh, laten we zeggen, gevolgen ook bijvoorbeeld voor de prijs van de olie? Dat denk ik niet. Um, nou, wat dat betreft kan je het beste kijken naar de cijfers. Um, Syrië die produceert ongeveer 400.000 vaten per dag. Dat lijkt veel, maar op de wereld, uh, uh, ja, de, de, in de wereld wordt er ongeveer 87 uh, miljoen vaten per dag uh, geproduceerd. Dus ongeveer een half procent. Maar daarentegen is het ook nog zo dat uh, die auto die verdwijnt nog niet, hè, omdat het een, een gedeeltelijk boycott is, die verdwijnt niet van de wereldmarkt. Dus die gaat bijvoorbeeld naar, uh, naar China of naar India toe. En uh, wat dat betreft heeft het dan weinig invloed op de prijs. Nee, symbolische waarde, Dat is me duidelijk geworden, meneer Kulsen. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Mooie zaterdag. Patrick Kulsen was dat van P.E.K. International.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 Veel olieplatforms in de golf van Mexico zijn geëvacueerd vanwege de tropische storm Lee. De Amerikaanse olieproductie op zee is daardoor gehalveerd. Lee verplaatst zich langzaam richting de Amerikaanse zuidkust en gaat gepaard met zware regenval. Plaatselijk kan zelfs een halve meter vallen. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar fors gestegen. Bij de toetsingscommissies kwamen ruim 3100 meldingen binnen, 19% meer dan het jaar daarvoor.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 De dag start op veel plaatsen met mist of mistbanken... met zichten lokaal minder dan 100 meter. Na zonsopkomst zal de mist langzaam optrekken. De rest van de ochtend verloopt zonnig en met weinig wind. In de middag zet de nazomer flink aan. De zon schijnt uitbundig en het kwik schiet omhoog. Het wordt vandaag 23 graden in de kop van Noord-Holland... en lokaal 28 in het zuiden. De zuidenwind is zwak tot matig van kracht. In de loop van de middag is het vooral in de westelijke helft van het land... kans op een geïsoleerde regen- of onweersbui. Vanavond blijft de kans op een bui bestaan. Verder is het aangenaam warm en staat er maar weinig wind. In de nacht naar zondag meer bewolking en toenemende kans op regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. De temperatuur zakt in de nachtelijke uren naar een graad of 16. Zondag is de buienkans een stuk hoger. De buien kunnen lokaal stevig uitpakken met windstoten, onweer en lokaal veel regen.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 Dit is de NOS op Radio 1. En Radio 1 is niet alleen via de FM te ontvangen... maar tegenwoordig ook via de Middengolf. 648, dat is de frequentie op de Middengolf. Supermarkten, boeren, voederbedrijven en vleesverwerkers... hebben afgesproken dat in 2020 al het vlees duurzaam geproduceerd moet worden. Dat is beter voor de dieren en de portemonnee van de boeren. Vooral de varkenshouders hebben het zwaar. Ze leiden momenteel per kilo geproduceerd vlees 40 cent verlies. Wijn Zwaneburg Zwanenburg is voorzitter van de Nederlandse Vereniging... Van Varkenshouders. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een beetje blij met uh, de afspraken die nu gemaakt zijn? Um, ja, blij. Uh, wij zien het als een, uh, als, als een uitdaging om, die, om die, dat commitment aan te gaan met die partijen. Wat dan die modern wordt, en, een moderne woord, een uitdaging. Uh, maar, uitdaging ben ja. je dan blij of ben je dan niet blij? Nou, wij, zijn, wij, zijn, uh, wij willen de hand goed oppakken. Kijk, als je blij bent, dan ga je ervan uit dat alles al binnen is. En ja. natuurlijk, uh, de, de wereld verandert niet op één dag. En de onderlinge verhoudingen in de keten zijn decennia lang heel anders geweest. Dat, dat verklaart ook zeg maar, dat we nu in een slechtere inkomenspositie zitten. En uh, dit manifest, zoals het nu opgesteld is uh, in Den bos, uh, geeft zeg maar, uh, ja, de optie om met elkaar in gesprek te gaan... om een eerder, eerlijkere verdeling te krijgen van de opbrengst van het vlees. Het is dus niet gegarandeerd dat u meer geld krijgt? Er wordt geen enkele garantie voor afgegeven, maar er wordt nu wel een structuur gevormd dat de, de, ja, de scheef gegroeide krachtsverhoudingen rond de prijsvorming van, de, van het vlees, maar dat geldt eigenlijk voor alle agrarische producten, dat er weer een nieuwe balans komt. Ja, maar nou hoorde ik gisteren dat CBL he, van de supermarkten, en toen dacht ik nou die zijn voorlopig nog niet van plan om de prijs voor de boeren te verhogen. Nou, ik hoorde ze zeggen dat ze, dat ze een voorbehoud maakten of dat het vlees in de winkel duurder werd voor de consument. Ja. Wij, hebben, wij hebben het probleem dat wij als, als producent steeds verder van de consument af zijn komen staan. Vroeger verkocht een boer zijn spul op de markt rechtstreeks aan die personen die, die het ook gebruikten. Nou, uh, op dit moment zitten er allerlei verwerkers en, en ook uh, tegenwoordig retailers tussen de supermarkten om het aan te bieden bij de consument. Uh, de consument heeft de laatste jaren voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten. Ze hebben eigenlijk een heel goedkoop voedselpakket gehad. En daar hebben we de primaire sector de prijs voor betaald in de vorm van uh, uh, dat we te weinig hebben ontvangen. En ik denk dat we ook maatschappelijke prijs hebben betaald, want we hebben een systeem gekregen, en daar ging ook met name in Brabant de discussie over. Het uh, systeem rond schaalvergroting dat daardoor een systeem werd afgedwongen... dat de boeren ook niet anders konden... als schaalvergroting en efficiënter werken. Ja, Want dan de ik maar eens te maken met het ei van vroeger... Twintig uh, jaar geleden kostte een ei nog net zo duur als nu. Dan snapt iedereen, elk ander product is duurder geworden... en de agrarische producten blijven net zo goedkoop. Ja, maar nou, nou sluit u zo'n overeenkomst. U weet aan de ene kant niet of de consument dus uiteindelijk bereid is... om meer te betalen, zodat u meer krijgt voor, uh, voor uw product, voor uw varken. Aan de andere kant, meer dan de helft van het vlees gaat de grens over. En er is ook nog zoiets als de vrije markt. Um, ja, dus bent u niet blij met de dode mus? Nou, wij denken dat, uh, en dat hebben we een, een, een, een of twee jaar geleden gezien... toen was er ook een duurzaamheidsissue uh, uh, rond de veehouderij, uh, het castratiedossier. Dat is in, uh, in Nederland veel verder gegaan dan in andere landen van de wereld. En die internationale component heeft ook een, een keerzijde, uh, een positief effect. Omdat uh, de helft van het vlees wat in de Nederlandse winkels ligt, komt uit het buitenland. Dat wordt natuurlijk ook uh, geleverd door buitenlandse partijen. Als we nu een afspraak kunnen maken met de Nederlandse supermarkten... dat ze alleen maar uh, vlees verkopen wat aan bepaalde criteria voldoet... Nou, de Nederlandse duurzaamheidscriteria... Ja. dan zullen ook die buitenleveranciers, buitenlandse leveranciers aan die criteria moeten voldoen. Ja, maar dat dus is dan gewoon, krijg je een soort Ja, ja nee, effect ja, nee, ik, ik snap wat u bedoelt, maar dat is toch wel een soort, uh, een soort hoop. Want u bent degene die eigenlijk uh, alle maatregelen moet nemen. U moet investeren, u moet uh, zorgen dat u diervriendelijker gaat produceren... maar er staat eigenlijk geen enkele garantie tegenover. Nee, maar aan de andere kant, als ik nu niks afspreek, heb ik nog steeds allerlei maatschappelijke eisen uh, aan mijn broek, om het zomaar te zeggen. Dat burgers uh, van alles willen en, en allerlei duurzaamheidsissues uh, op ons bordje leggen. Qua dierwelzijn en qua milieu. U moet wel. En ik heb, nu, ik heb nu ook geen enkele mogelijkheid om in de huidige structuur, om in de huidige structuur, daar qua prijsvorming iets over af te spreken. Ik snap het. vandaar deze afspraken. Meneer Zwanenburg, ik dank u wel voor het gesprek en succes verder. Dank je wel. De, Nederlandse, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Varkenshouders was dat. Nou, we toch toch over Nederland hebben. Een monsterzegen was het gisteravond. Maar dan voor het Nederlands elftal. Nederland San Marino. Het werd 11-0. En dat gaat de boeken in. Want het is een record. Dan moet je zuinig zijn met het begrip historisch. Maar Jan Hermen, de Bruin van uh, Elf, voetbal, dat mogen we vandaag toch wel zeggen, hè? Uitslagen doet zich zo ontzettend weinig voor. En het is ontzettend leuk dat het Nederland nou een keer gelukt is om aan de dubbele cijfers te komen. Ja, nummer 1 tegen nummer laatst en dan ja. du dubbele cijfers. Dus nou ja, dat, dat is prachtig. Ja. Laten we eens dus even kijken wat voor elftal we zagen. Zagen we een mooie elftal goed spelend? Ja, gisteren was het, was het erg goed. Het de, de, de straalde vanaf, vanaf de eerste minuut tot Eigenlijk een beetje tot aan de 20ste minuut. En daarna de hele tweede helft weer. De, de, de tweede helft van de eerste helft werd er een beetje galleryplay gespeeld. Maar voor de rest straalde het er vanaf dat dit Nederlands elftal het echt eens een keer wilde gaan doen. Die recordzegen neerzetten. dat was heel gericht. Spelers uh, waren niet meer aan het uh, pielen. Het was echt voortdurend vol erop gaan. En in een ongelooflijk uh, baltempo. Dit is echt absolute wereldtop. Ja, zijn we daarmee meteen favoriet? Maar ja? dat waren we al hoor, ik denk dat er, dat er, dat er ja, maar... finalisten, je bent de nummer 1 van de wereld, er zijn drie grote favorieten voor de komende WK-titel, dat is Duitsland, dat zich al geplaatst heeft gisteren, uh, dat is Nederland en dat is Spanje. En ik denk dat ons grote voordeel op dit moment is dat Spanje door, door de, eigenlijk de, de ongelofelijke hoeveelheid keren dat Barcelona en Real Madrid tegen elkaar spelen. En dat het iedere keer weer uit de hand loopt. En dat zijn toch de, de, de kern samen van de Spaanse nationale ploeg En daar zie je de onderlinge ontevredenheid van aftrekken Dat, dat in, in, in, in Spanje de eenheid in de ploeg langzaam en zeker aan het weggaan is. En dat helpt Nederland natuurlijk en Duitsland ook enorm ja. om, om, om nog sterker te worden. Ja, want de eenheid in het Nederlandse team is enorm. Duitsland ja. trouwens speelde gisteren ook mooi 6-2 tegen Oost. Ja, Duitsland, maar daar, dat zeg ik ook, er zijn toch die favorieten Duitsland, uh, Nederland en, uh, en, en en Spanje. En Duitsland is een beetje zoals Nederland, ook die jonge ploeg nog, met met, met heel veel individuele kwaliteiten. Spelers die daar ook in de Spaanse uh, hoofdafdeling spelen en, en, een, een aantal een aantal opkomende talenten. Nee, Duitsland moet je sowieso natuurlijk nooit onderschatten, weet je wel, een jaar of vijfde. Maar uh, maar uh, die hebben ook gewoon een, een, een prachtige ploeg, maar dit Nederland zelf, al maakte gisteren de volledige waarde nummer 1 van de wereld te zijn. Mm. En dat was ontzettend leuk om te zien. Ja, en we zijn uh, nog niet formeel geplaatst, maar wel eigenlijk in. Ja, Jawel, het feit dat uh, Zweden nu verloren heeft bij Hongarije, waar wij geloof ik met 4-0 wonnen, uh, dat geeft Nederland een marge. Bovendien hebben we natuurlijk deze waanzinnige, waanzinnige doelcijfers inmiddels. dus. Uh, Nederland speelt tegen Finland uh, aanstaande dinsdag, dat moeten ze kunnen winnen, daarna nog thuis tegen Moldavië, en eigenlijk moet de klus al geklaard zijn voor de laatste wedstrijd dus dan uit tegen Zweden ergens in oktober uh, maar, maar, maar zo hoort het ook dit Nederlandse elftal uh, gaat niet alleen naar de EK, die wordt al poel uh, eerste en dat is ook heel erg belangrijk, want dan zit je de eerste drie wedstrijden waarschijnlijk in, uh, in, in Polen, en ja, ja. niet in de Oekraïne, wat ook wel uh, lekker uh, in, in alle opzichten. en zeker voor de fans lekker is, want uh, zeker als je ja. uh, in de Oekraïne zit dan kun je nog wel heel ver weg zijn. Maar in, in alle opzichten was het een topavond voor het Nijmegen zelf. Tot. We onthouden hem. Dan ja. hebben eh, we de bruin. Dankjewel. gaan we nog voor andere sporten hebben. Want wielrennen. Uh, uh, veel toprenners verdedigen vandaag de trots van de wielervereniging... waar ze zelf ooit groot werden. Ze fietsen namelijk met hun oude club een ploegen-tijdrit door Groningen... op het Nederlands Clubkampioenschap in hogezand Sappemeer. De organisator van het kampioenschap, de Noordelijke Wielenvereniging... moet het dit jaar zonder zijn topper doen. Want Bauke Mollema, die is het namelijk... Die moet vandaag een zware bergetappe in de Vuelta rijden. Thijs Rondhuis is van de Noordelijke Wielenvereniging... die zes jaar terug als eerste een talent in Mollema zag. Goedemorgen. Hoe zag u dat talent trouwens in Mollema? Ja, ik werd op een, uh, ik werd op een donderdagavond gebeld door onze uh, nieuwelingen juniorentrainer Ariane Elverink. En die vertelde mij heel enthousiast: van, Thijs, jongen, we hebben nu een rennetje binnengekregen. Je moet even naar de wielenbaan in Groningen komen. Dat heb ik gedaan en uh, daar zag ik een uh, wielrenner op een wat oude fiets, een tengerig, slank mannetje, spits hoofd. En dat was Bouke Mollema. En die sprong er echt bovenuit. Nou, toen natuurlijk nog niet. Uh, hij, is, uh, hij fietste altijd van uh, zuid holland naar Groningen, dat is een kilometer uh, of tien. En uh, nou, dat fietsde hij elke dag op en neer. En uh, elke dag haalde hij daar een schoolmeester in, Brambos, en die heeft op een gegeven moment tegen hem gezegd van hé hey, joh, je moet dus uh, naar een wielerclub gaan, je moet gaan wielrennen. En uh, zo is hij met wielrennen in aanraking gekomen. En, uh, Via, uh, via onze club, uh, via, de, uh, via Arjan Elfrink, uh, heeft hij zich ontwikkeld... en uh, heeft hij zijn talenten uh, verder, uh, verder vormgegeven. Ja, ja. en vandaag en uh, de hele week al uh, doet hij het uh, in Spanje. Hoe, hoe vindt u trouwens dat hij het doet hè? Ja, hij doet het goed. Uh, het is hartstikke mooi voor zijn uh, ontwikkeling... dat hij nu uh, in een uh, grote ronde uh, om het klassement mee kan doen. Hij heeft natuurlijk vorig jaar uh, het al uh, erg goed gedaan... Hij heeft een uh, goede tour gereden, denk ik. Veel mensen uh, keken daar wel negatief tegen aan, maar hij was daar niet helemaal fit. En uh, in zijn ontwikkeling past dat goed. Dus dat hij nu om de eindzegen mee gaat doen, ja, daar zet hij, uh, hij weer een behoorlijke stap mee. Uh, dat, uh, dat is goed voor zijn ontwikkeling. Ja, en, en heeft hij een dusdanige moraal dat hij ook gewoon altijd wil winnen? Oftewel, gaat hij vandaag en morgen vol in de aanval? Nou, het is een, het is een slimme jongen. Naast, uh, naast dat hij hele goede fysieke mogelijkheden heeft, zit hij mentaal goed in elkaar. Uh, hij laat zich door niks of niemand gek maken. Uh, hij luistert heel goed naar mensen om zich heen en maakt zijn eigen afwegingen. Uh, wat hij wil of niet doet. Dus ik denk dat hij op alle fronten uh, in balans is. Uh, en uh, daar zou hij ook dit weekend weer uh, gebruik van maken. En uh, gebruiken om het best mogelijke resultaat te gaan halen. Oké. Okay. We kunnen het allemaal volgen trouwens hier op uh, Radio 1. Want Gio Lippels zal verslag doen. Thijs Rondhuis, dank u wel voor het gesprek. Hoe kan een autoruit kapot? Door steenslag of door een kogel? Zo dadelijk twee experts over die snelweg schutten. De verkeersinformatie op de A13 Rijswijk richting Rotterdam. Ter hoogte van de TU Delft is de afrit afgesloten in verband met een politiecontrole. En de N271 Venlo richting Nijmegen die is weer open. En verder moeten we in het hele land rekening houden met mist. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Hummus, een smeersol gemaakt van geplette kikkerertsen, is van oorsprong Arabisch. Maar in geen enkel land wordt zoveel hummus gegeten als in Israël. En omdat alles in deze regio politiek is, moet er ook een humusoorlog tussen Israël en Libanon. De bijdrage is van onze correspondent Sander van Horen. Hummus. hummus. hummus. Teneen hummus. De bestelling wordt naar de keuken geschreeuwd. Twee schaaltjes met geplette kikkererwten, alstublieft. Met wat citroen, knoflook, sesamzaad en peper en zout erdoorheen. Oftewel twee bordjes met hummus. En het fijne is, zo klinkt het in het hele Midden-Oosten. Israëliërs eten er het meest van zegt een fabrikant van hummus en dat doen ze bij voorkeur niet uit een potje maar bijvoorbeeld bij Ali Caravan in Jaffa. Alleen open tijdens de lunch, lange rijen buiten. En binnen is het aanschuiven. Hier is het altijd druk zegt de man naast ons. Het is de hummus die is namelijk elke dag vers zegt zijn vrouw. Het is dus een wat gelige smurrie die je eet met nou ja, van alles en nog wat. Maar hier doe je het echt heel standaard met pita-brood en rauwe ui die je als een soort eetbaar lepeltje gebruikt. Het is goedkoop en gezond, zegt iemand aan de andere tafel. Maar het is goed, het cheap en. Ja? Do you know where it comes from originally? Het is iets Arabisch, zegt de kok. Het komt uit Egypte, zegt de vrouw naast me. Ja, uit Egypte, Syrië of Libanon, zegt een andere man. Het wordt in elk geval in Egypte al heel lang gegeten... maar alles is hier politiek en dus ook de hummus. Israëlische merken maken en exporteren het tot ergernis van Libanese zakenmannen... die vinden dat zij het recht moeten krijgen om de naam hummus te voeren. Zelfs het Guinness Book of Records wordt ervoor ingezet. Israël en Libanon zijn verwikkeld in een strijd wie de grootste schaal hummus kan maken. Libanon is nu recordhouder met ruim 10.000 kilo. De bakjes in Ali Caravan gaan meer per paar honderd gram... Deze man eet hier elke dag. Ik ben schrijver en tussen de middag zit ik hier altijd even energie opdoen en dan weer aan het werk. Weet je, zegt hij, Israëli's denken dat ze bij Europa horen, bij Amerika... of in elk geval bij het Westen en niet bij het Midden-Oosten. Maar ons eten vertelt het echte verhaal. We zitten midden in het Midden-Oosten. Ook met onze buik en dus ook met ons hart. Zo is het gewoon. En de hummus is hier inderdaad heel erg vers. Ik zit hier met mijn vriendin die eigenlijk niet van hummus houdt. Deze vind ik heel lekker, ja. Wat maakt deze lekker? Niet zo, uh, niet zo melig. Soms zijn ze heel melig. Het is gewoon, het is gewoon goed. Maar goed, een uh, soort pepersausje. Uh, hummus met olijfolie en knoflook. En je eet het allemaal onder andere met een rauwe ui. Je moet geen afspraken willen hebben vanmiddag. Oh, gelukkig eet jij het ook. Dat geldt dan weer. De reportage was van Zander van Horen. Snelwegschutter die bestaat helemaal niet, misschien. Dat meldde het KLPD gisteren na een bezoek van de minister. Want er zijn namelijk geen resten van kogels gevonden in de auto. Het zou gewoon steenslag kunnen zijn. Het is een bizarre ontwikkeling in een verhaal dat toch al een beetje vreemd is. Maar hoe zit het dan wel? We gaan het proberen uit te zoeken met Robert Sterke van Karkelas. Goedemorgen. Goedemorgen. Zouden we hier inderdaad uh, te maken kunnen hebben met uh, steenslag in plaats van met een schutter? dat het inderdaad uh, uh, steenslag komt voor op de snelweg. Uh, alhoewel het uh, uh, veel voorkomt bij de voorruiter natuurlijk. Omdat je tegen een steentje oprijdt wat door de voorganger uh, opgeworpen is. En aan uh, zij- en achteruiten maken we het eigenlijk maar heel weinig mee. Het gebeurt wel eens bij maaiers aan de kant van de weg die, die het gas aan het maaien zijn. Of uh, als een auto zeg maar voorbij rijdt en een steentje opwerpt. Maar het gebeurt maar heel weinig. Ja, En 40 keer in een maand is misschien wel erg veel. Ja, dat is voor ons heel moeilijk te beoordelen. We weten namelijk niet precies waar die ruitschade ontstaat. Dat zeggen mensen ons er niet bij. Zijruid en achteruitschade zijn typisch schades die ontstaan... op het moment dat er inbraakschades zijn... of dat mensen met een acht voorwerp door de ruit stoten. Ja, en als we daarnaar daar kijken, zit er nog enig verschil tussen, tussen de verschillende ruiten? Hoe bedoelt u dat? Nou, zit, zit er zit inderdaad verschil tussen de, de, de, de ruiten die getroffen zijn, de, de achterruiten. Zijn ze allemaal op dezelfde manier getroffen? Of, of, of kunt u daar niks over zeggen? Daar heb ik geen informatie over. Nee, dat zou ik u zo niet kunnen zeggen. Nee. Uh, we proberen ook nog straks contact te krijgen met een ballistisch expert. Want we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Um, kan het nog iets anders zijn trouwens dan alleen steenslag of uh, kogeltjes uit een buks? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Um, uh, mensen die bij ons komen weten natuurlijk niet altijd uh, hoe die ruitschade ontstaan is. Behalve als ze bij een, uh, een avondje stoppen of s ochtends bij hun auto komen en er is ingebroken. gebroken. Dan is het duidelijk, en dan vertellen ze ons dat. Um, op het moment dat ze aan het rijden zijn, en zeker op een, uh, op een snelweg en een zijruit uh, gaat stuk. Ja, dan is dat wat moeilijker uh, te duiden voor mensen. En mensen uh, melden dat dan ook niet altijd bij ons. En als ze dat melden, dan is het vaak zeg maar, zo'n maaier aan de kant van de weg. Ja. Uh, ja. Maar soms uh, heb ik wel eens het idee dat ik iets achterhoor... als ik over een hobbeltje ben gereden. Ja, dat, dat zou kunnen, maar ik kan het niet meteen zeggen... dat dat dan uh, een gevolg zou zijn van, uh, van steenslag. Nee, dat, dat is niet, niet zeker. Heeft u trouwens cijfers over hoe vaak er een vooruit uh, kadoekje gaat... oftewel uh, uh, beschadigd is, en hoe, la, hoe vaak een achteruit? Nou, dat heb ik niet zo paraat, maar... Uh, um... Zeg maar, in de glass, uh, voeren we uh, heel veel ruisschades per jaar uit, zo'n uh, ruim 500.000 per jaar. En een groot deel daarvan is, uh, is voorruisschades. Dat zijn de meest voorkomende schades door uh, opspattende steentjes op de snelweg. Uh, maar een groot deel is daar ook uh, zij en achteruit van. Maar dan, dan heeft dat vaak een antwoordzaak. Goed. Ik dank u wel, meneer Sterker van Carglass. We hadden ook graag nog even gesproken met een ballistisch expert. Maar het is zaterdagochtend. En uh, hoewel het een prachtige ochtend is trouwens om op te staan... en lekker van die zonsopgang te genieten, krijgen we hem nog niet te pakken. Ik denk dat hij nog even lekker ligt te slapen. Goed, meneer de regisseur, wat gaan we nu doen? Een plaatje, hoor ik.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 So they can teach me how to Dougie, cause in my Some really nice sex And she's gonna Mediaoverzicht is Jacqueline Niva. Goedemorgen. Weer tegenslag op de woningmarkt kopt de volkskrant. Door een opeenstapeling van inperkende maatregelen kunnen mensen volgend jaar aanzienlijk minder lenen. Binneninkomens dreigen tot 10% minder hypotheek te kunnen krijgen. Dat blijkt uit berekeningen van de TU Delft. De tegenvaller heeft vooral te maken met de ingeplande forse verlaging... van de nationale hypotheekgarantie. Die gaat van 350.000 euro naar 265.000 euro. Dit komt bovenop de verlaagde koopkracht... en de inperking van het maximale hypotheekbedrag. Bestaat de snelwegschutter nu wel of niet? Alle kranten berichten over de mededeling van de KLPD... dat de veertig ruiten misschien door een andere oorzaak zijn gesneuveld. U hoorde het net hier ook al. Volgens AD maken mensen inmiddels... Massaal jacht op de al dan niet bestaande schutter. Het enige aanknopingspunt is: uh, hij zou rijden in een hij of zij zou rijden in een grijze golf en dus noteren weggebruikers massaal kentekenplaten van deze auto's. Motivatie: 10.000 euro tipgeld voor de gouden tip. De Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA en de veiligheidsdiensten van de ondanks verdreven Libische leider Gaddafi die werkten nauw samen. Blijkt uit documenten die zijn gevonden in een Libisch regeringsgebouw. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Onder de Amerikaanse president Bush zouden zelfs terreurverdachten naar Libië zijn gestuurd om te worden ondervraagd. Uit de documenten blijkt ook dat de toenmalige Libische inlichting en chef Moussa Koussa warme contacten onderhield met hoge plaatsen CIA-medewerkers. Als voorbeschouwing op Prinsjesdag heeft de Telegraaf een dubbel interview met premier Rutte en minister Verhagen. Het gaat over de verschillen tussen de twee, de mogelijk extra bezuinigingen na 2012 en de samenwerking met de PVV. Want heeft die partij niet het meeste baat bij de gedoogconstructie? Nee hoor, zegt Rutte. Zowel de VVD als de CDA-kiezer herkent zich in dit kabinet. En dat alleen de PVV er dan een aantal extra zetels bij pakt in de peilingen? Ach. Een opvallend interview in de Volkskrant. Het dagblad sprak met de moeder van Sander V, de moordenaar van Boelen. Na een misdrijf moeten niet alleen slachtoffers... maar ook familieleden van verdachten direct hulp krijgen aangeboden, vindt ze. Want hoewel de familieleden grote problemen hebben... worden ze vaak aan hun lot overgelaten. In het interview legt de moeder van Sander V. uit... dat ze worstelt met haar gevoelens van verdriet, schaamte, schuld en loyaliteit. Ook vertelt ze hoe, ze, hoe anderen op haar reageerden. Van sommige mensen kreeg ze een knuffel... maar ze kreeg ook te horen dat ze een nekschot verdiende... omdat ze een moordenaar op de wereld had gezet. De opening van het nieuwe clubhuis van Motorclub Satudara in Enschede... dat gaat niet door. Ook de geplande toertocht van vanmiddag is afgelast. Het bestuur van de motorclub heeft dit besloten... na overleg met de politie en de gemeente Enschede. Eerder deze week had burgemeester Peter den Oudsten... de activiteiten rond de opening al verboden. De burgemeester is bang voor ordeverstoringen. Er zijn signalen dat een rivaliserende motorclub een conflict wil uitlokken. Er zouden 300 tot 500 motorrijders naar Enschede komen. RTV Oost bericht hierover. Mobiele bellers zijn jarenlang veel geld misgelopen... omdat ze niet goed onderhandelden met hun provider. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Telecomaanbieders kennen uh, aan elke abonnee een bepaalde klantwaarde toe... op basis van de abonneewinst. En op basis van deze klantwaardering kunnen consumenten korting krijgen op hun abonnement. Maar veel consumenten weten niet dat ze hierover kunnen onderhandelen. Dat schrijft de krant. Tot zover het mediaoverzicht van vandaag. Straks, na acht uur, kunt u luisteren naar een gesprek met Wijnaldum. Giorgino Wijnaldum. Hij debuteerde in het Nederlands elftal... en maakte en ook nog de elfde goal. 11-0 Elf werd het uiteindelijk. We hebben het ook over tennis, of de US Open. Want Robin Hazen heeft gisteren gespeeld tegen Annie Murray. En uh, daar gaan we bespreken. En natuurlijk hebben we het ook over het nieuws... over die sites van de overheid die niet betrouwbaar zijn. Minister Donner heeft vannacht... ja, u hoort het goed, vannacht een persconferentie...